Ja, Laura Tesoro hier in Mechelen. Je bent niet uh, van het scherm weg te denken al op dit moment, denk ik. Dank u. Uh, ja, Starstruck is op dit moment uh, te zien op VTM. Voor de rest valt het wel mee, denk ik. Hoe combineer je dat, uh, dat tv-werk, uh, met, met jouw zangcarrière? Dat lukt wel redelijk goed, eigenlijk. De zomer is vooral heel druk uh, met muziek. Hè. Dan komen alle zomerfestivals eraan. En uh, dan is het... Qua TV eigenlijk vooral tien om te zien. Maar ja, dat sluit dan ook weer mooi aan bij de muziek. Dus op zich valt dat eigenlijk meestal wel vanzelf op zijn plooien. En ik heb ook gewoon een heel goed team dat dat allemaal in toewoudt. Het is bij jou allemaal begonnen met Annie, de musical. Wat heel hard opvalt. Hetzelfde vooral voor Pameline Thijs. Wat heeft die musical dat daar op de een of andere manier groot artiest uitkomen? Goh, uh, zo had ik het nog nooit bekeken, maar inderdaad, Pauline en ik hebben allebei op hele jonge leeftijd uh, en gespeeld in de musical. Uh, ik denk dat we gewoon met dezelfde passie zaten al van heel jongs af aan en dat ons uh, parcours begonnen is bij musical en dat we nogal snel een liefde voor popmuziek ontdekt hebben. Ik denk dat dat, uh, dat, dat de grootste gelijkenis is, ja. Ik het soms bij jou om ook terug in de musical te komen? Of denk je van, oké, okay, nee, ik heb een andere piste bewandeld? Goh, ik ben natuurlijk opgegroeid in theater. Mijn ouders hebben altijd musical gedaan, dus dat zit wel ergens in mijn DNA of zo. Dus uh, ik, uh, ik ga het zeker niet uh, uit de weg gaan, Dan moest het nog eens op mijn pad komen. Maar mijn main focus blijft wel televisie en muziek, ja. Hier optreden met een orkest onder leiding van Dirk Brosé. dat is ook niet iets dat je elke dag kan doen. Is dat voor een stuk uit je comfortzone treden? Zeker uit mijn comfortzone treden, maar het is vooral een waanzinnige kans, want uh, ja, Dirk Brossé, als we het dan toch over musicals hebben, heeft ook heel veel muziek gecomponeerd voor musicals, onder andere ook voor de producties waar mijn ouders aan hebben meegewerkt. Dus uh, ja, Dirk Brossé kent mij eigenlijk al, al van toen ik een baby was, dus het is heel cool om nu zelf mee op een podium te kunnen staan en, en zelf mee te mogen zingen, alleen met, met het orkest waar hij, uh, ja, dat hij dirigeert. Ja. Is ook curator vanavond, is hij het die jou dan gevraagd heeft? Of hoe moet ik dat dan zien? Oef, daar zit een hele organisatie rond. Dus ja, ik weet niet van wie dat de vraag exact is gekomen. Maar ze is in ieder geval bij mij geraakt. En, uh, en ik ben in Mechelen geraakt. Dus dat is het belangrijkste. Wat brengt 2024 voor jou? 2024 wordt een speciaal jaar, omdat ik... Uh, exact tien jaar eigenlijk bezig ben met mijn eigen muziek. Uh, tien jaar geleden, in 2014, heb ik meegedaan aan The Voice. Heb ik ook mijn allereerste single uitgebracht, mijn eerste optredens gedaan als soloartiest. Dus uh, ja, in 2024 gaan we dat vooral heel erg vieren. Betekent dat ook een speciale show in het najaar eventueel? Dat betekent uh, dat er zeker iets aankomt, maar daar kan ik nog niet te veel over verklappen, maar dat zal hopelijk niet meer te lang duren. Oké, okay, dankjewel Laura. Heel veel succes. Merci.